ha De rechter kolom De regel 34 Nadepunt Weken He 35 Rashid El Hadad Ki Hadad Huzod Shorashay Hazon zesendertig. She'em malim. Ota'le Roos de arich pin. Le kabel 37 hochma. Weil ken gam. Hazon me kablim. Hochma mi Punt. We gen hier En zo so is het ook dat andere de tweede tweede vers. Reshit. Elada. Dat herin nog. Chochma is het eerste bij, de eerste bij de daad. el daad is als eerste bij de daad. Ook daad, 35. Ki daad, want de daad, Sviradat. hoesot schor shea zon, dat is de wortel van de zon. We weten dat de dadis komt, kshem, welke zoon, de pin en nukwa, 36, maar limotam doen die opstegen naar de roos, naar het hoofd van de Le lekabel chochma om de chochma te ontvangen, 37. Welke en gamma zoon en daarom. En daarom ook de zon die ze hier Mekablim, hochman, met ook kwamen. Kableem, ontvangen. Van hem, gochma. Ja, altijd zo so is het. Doen we man omhoog doen? Om, als wij, wie doet man? Hij, uh, hij zegt, de zon doet man. Hoe kan de zon de geestelijke uh, objecten als uh, het besturingssysteem om man omhoog doen? Niet anders dan door ons. Zonder ons doen ze niets. Alles blijft dan in, sta, in statische dynamiek, maar dan zonder beweging. In de eeuwigheid, als het ware. Alleen door ons, eh, door onze, wij doen de man omhoog opstegen, door, eh, door onze gebeden, door onze opwekking voor het hogere. En dan gaat naar de zon naar de Zierampine. Nukwa. En die. Dan dus brengen onze man nog omhoog, bo omhoog, altijd zo gaat het, naar de Aragantine. Oftewel, die bina van de zoals we hebben dat geleerd, die bina van de Aragantine, die stijgt op van het lichaam van de Aragantine naar het hoofd van de Aragantine. En daaruit wordt zij wordt daardoor de gogma. En dan. Gaat zij daaruit, uit het hoofd van de Arigat Pin, dat is de hele kluw, dat is hele, het hele wonder, zoals Hashem dat de wereld heeft gemaakt. En dan gaat zij dan vanuit het hoofd, gochma eh, van de gochma geven aan de lager. En dat gaat natuurlijk naar de zon, zij ontvangen dat, eh, van de zon ook de zielen hier op aarde. Maar hij spreekt gewoon... Over, het, over um, de boom des levens. Daarom spreek ik niet over de zielen. Want het is vanzelfsprekend al dat de zoon, hoe, dat, uh, hoe dat gaat. En dat de zoon verder dat die madde gogma doorgeeft. Verder naar, aan de zielen die zich hebben opgewekt voor deze geestelijke wrijving. 38. We ze ze katuwe. Jirat Hashem, Rishit dat gese En uh, vers uh, dat is wat gezegd is, geschreven is. Van dat vers, de tweede vers. Jirat Hashem. Ik had gezegd, Ghochmaai. Ik had mee versproken. Jirat Hashem, Rishit dat. De vrees van Hashem is het begin van de daad. Eigenlijk ook de, wat ik had gezegd, dat chokma is het begin van de. Uh, het was anders, het was chokma het begin van. Dit um, was hierat Hashem, reshit chokma. De eerste was erin nog. De vrees van Hashem is het begin van de Chogma. En deze is, dit vers is. Jirat Hashem, dat de vrees van Hashem, is het begin van de daad. Dus de Sviradat wordt daarmee, het komt het, daarmee als het ware tot stand. We die vreën zogen en de woorden, zie dat, hoe geweldig wat we leren, dat hij zegt, Jirat Hashem, de vrees van Hashem, is het begin van de daad. Dus daad is geen Svirad. Dat wordt door, door lagere opgewekt, duidelijk, en als man uh, brengt die, als het ware deze de kracht, brengt die de man uh, naar de zoon en de zoon verder naar uh, de Arigampin. We die vrij zogerd zogert 39 We leggen hem gewoon recht een. En de woorden van de zogert die vanaf nu en verder zijn, die zijn zoals het boven gezegd gaat. En nu goed kijken hoe geweldig wij ons nu uitleggen van hoe dat uh, werkt wat wij hebben geleerd van de liefde aan twee kanten, dat er aan twee kanten moet het liefde zijn, en aan twee kanten uh, moeten ook, moeten, moet ook de vrees zijn, Duidelijk. Hoe dat zit in elkaar in het, in, um, het in, op de boom des levens, dus in de wereld het in een andere terminologie dan die begrepen van vrees eh, liefde die eigenlijk kunnen bij ons allerlei associaties opwekken die eh, ieder in in iets anders gaat instoppen in deze begrippen wat die begreep met vrees en, en liefde. en daarom uh, al kunnen we dat toetsen nog uh, verifi verifiëren dat onze, ons, onze uh, ons begrip van ons begrepen van die um, items ja, van die van de zoger wat de zoger ons vertelt uh, aan de boom des levens, daar kan geen misverstand zijn, want daar is de eenduidige taal van de Kabbala, waardoor, waar, waar langs de kabbalisten met elkaar spreken. Een kabbalist heeft niet nodig, bijvoorbeeld, om dat soort woorden meer te gebruiken, natuurlijk gebruik je ook de woorden vrees, eh, eh, hier, in Ahava, als hij dan zoger leert, of de uh, zeg maar, normaal, uh, het is voldoende, de taal is zo beknopt, het is voldoende om, onder de kabbalisten onderling, om in de sfero te spreken, en dan hebben ze precies dezelfde, ehm, um, krachten, of we, wekken zij op, uh, als bij het leren in deze terminologie van de zoger. 40. Maar het is niet zo dat het de, het, het de ene is vervangbaar door de andere. De, het, de ene taal vervangbaar is door de andere. Dat zijn aanvullende dingen. Die zijn natuurlijk, ze spreken over dezelfde dingen, maar de, maar de taal is heel anders. En daarom samen met de taal van de zoger, halen we dan eh, het totaal, het, het uh, geïntegreerd beeld van de realiteit terwijl in de Kabbalah dit, in de taal van de Kabbalah halen wij de essentie van de wereld van de krachten van de wereld duidelijk nog een keer heel belangrijk wat ik probeer te zeggen vanuit de taal van de zoger die geeft ons um, het geïntegreerd beeld van de, van de werkelijkheid dus, wanneer we leren zorgen, is het als in geen ander geestelijk document, dat wij daardoor gevuld worden, van top tot teen van de krachten van het heelal, en wij worden één met, met alle krachten die in het heelal zijn. Er is geen andere manier om dat te beleven, te ervaren. Terwijl in de door de taal van de Kabbalah krijgen we alleen de essentie. Dat is ook belangrijk natuurlijk, maar de essentie van, de, van deze krachten in, in, in een sublieme vorm, subliemste vorm, eh, krijgen we die in de taal van um, de Kabbala. Er kan zijn bijvoorbeeld een. Uh, misschien, nou het is niet. Probeerde ergens een beeld te maken en een voorbeeld geven, maar geef niet. Je kan het zelf dan um, in plaatsen bij jezelf. 40 We zijn Pikuda Tiniana. Da ih picuda. Die folgende 41 dPku da de hier a etahedt ba velonovka 42 mina le almin wi hi ahava ki a chokhma de linker kolom de yeshteregel nikreda hava ki hayud de גרשבה. והן אבו וימא הליים. три. והן בחינת אבירה דחיה. ואורה חוכמה סעטים פיר בהן. ומקום פייב גלוי אורה חוכמה. היא מיזת דבינה פייב en daar staat een puntje, deze de, de, de, de, de, de punt halen moeten we weghalen. Ha-nikraot, zes jishsut, Shehem gairi shona de Hawaia, Walken hem zeifen -nikra nikraim ahava, Vehu pikuda tinyana batar acht ha'ira. Mishumse chochma zo eina mekubelet mi chochma nechen. De arichen pina tzma. Eila shi Een voortreffelike, een kunstwerk, een kunst, kunstwerk. En ik niet zeg, omdat het waarlijk werk wat hij. Geweldig hij, hoe hij dat verbinding legt tussen deze taal van de Zoger en de taal van de Kabbalah. En dat geeft een zeer krachtige smaak erbij, de taal van de Kabbalah. En kijk nou, en dat is iets wat alles, tot het einde van de les, van dat eigenlijk van deze oot alles kennen wij dat al van de zoger, Ik bedoel, waar te plaatsen? Hoe, waar is dat? Waar is deze plaats van de liefde, van de vrees, op de boom des levens, in de op, uh, in de absolute? Wij hebben dat geleerd, in andere aspecten, maar wij weten de indeling, opbouw van de wereld absolute. En daardoor kunnen we wel dat ervaren en, en ervaren. Let op. De rechterkolom, de regel 40. We zeggen, zo maar, dat is wat hij zo gezegd, heeft. tiniana. de tweede, het tweede voorschrift. Da ihi Picuda dat is het voorschrift, enzovoort. 41, de pikuda, de ira itag, dat, dat, dat is het voorschrift waaraan de, waaraan het voorschrift van ira, waarmee kan je zeggen, waarmee het voorschrift van ira itag ba. G, uh, waaraan kan je zeggen, waaraan het voorschrift van de vrees Aangehecht is. Dat doe je niet Mooi Nederlands niet mooi. Probeerde zoveel. Bij de originele tekst bij de, bij, bij de hand, aan te houden. Dus dat wat gezegd, zo gezegd. Dat, dat is het tweede voorschrift. En uh, het tweede voorschrift is dus de, de het tweede voorschrift is dus de Ahava de liefde. En de vrees, het eerste voorschrift, vrees, hangt of is samengebonden of aangehecht eraan. En is de basis daarvan. Welo nafka, 42 minnen almen, let op. En die eerste, dat eerste, de vrees, gaat nooit Weg. Ja, wordt nooit ontbonden van, de, van dat tweede voorschrift van de liefde. We ihi awa, en dat is liefde awa. En nu goed, goed kijken hoe wat Hij ons nu. hoe Hij dat aanpakt. kia hochma ni kret awa. op. Want de chogma. Heet Ahava. En kijk nou, wat is dat voor gochma? We hebben dat geleerd. Welke gochma is dat? Dat is eigenlijk de parzuf uh, abu ima. Rijden nog, dat is de bina eigenlijk, die tot gochma wordt, wanneer zij opsteegt naar de roos van de, uh, het hoofd van de eichenpien. Maar hij zegt zo, want de chokma heet Abba in Ima. Sorry, de chokma heet Ahava. Abba in Ima inderdaad ook a Chokma zijn. Want wij hebben dan de vier letters van de naam van de Hawaïa. Kijk, de vier letters van de naam van de Hawaïa, de eerste is chokma. Eigenlijk, de eerste letter Jude is chokma. Maar welke chokma? Hier wordt gesproken van Abba in Ima. Rennee, abonima, en, en dat de eerste letter Jude van de abonima, dat is chogma, ja of niet? Chogma. De eerste letter Jude van de naam van Nawa is altijd chogma, waar het ook mag zijn. Maar welke chogma, van welke kleur? Van de bina, de kleur van de bina, de smaak, het niveau van de bina. We hebben dat geleerd, alleen van die, van die bina ontvangen wij, want. De chogma, wanneer zij opsteekt naar het hoofd van de arichantine, dan ontvangen wij chogma van chogma. Maar anders uh, is de chogma de ware chogma die is verstopt in het hoofd van de arichantine, zoals we dat geleerd hebben. Daar hebben wij ketter en chogma aan de rechterkant ketter en aan de linkerkant chogma. Um, en dat is wat hij zegt, dat, want de Chokma heet ahava, de Chokma heet liefde. Die hajud de Hawaia, want de letter jude van de naam van de Hawaia, ja van deze Havaya van de abo en ima. Hoe soort etza mabina, dat is uh, in essentie de Bina zelf. De Heinu Garshaba, dat wil zeggen, de Gar van de Bina. We hebben Abba en Ima alleen, en dat zijn de bovenste Abba en Ima. Kijk hoe geweldig hij ons precies aangeeft, puntje bij puntje, waar het is en wat het is. dat is de hogere Abba en Ima. Die zijn, je nog die. Herinneren in het algemene aspect, die vormen de drie bovenste van de, de binna Abo en Ima. En de onderste zeven van de Bina in het algemene opzicht, dat, dat zijn de Yersut. In het uh, bijzonder aspect, dat zijn de Abo en Ima, heet ze. En dan. De onderste, die heette dan de zeven onderste van de Bina, die maken dan een hele parsoe, twee parsoefien, van uh, hier is het onderste Bina, die dan, omdat die andere eigenschap heeft van de hogere, dan heeft die zijn eigen opbouw. Maar samen, als we dat in het algemene opzicht bekeken dan is het drie bovenste van de algemene Bina, van de van de pin dat is dan drie bovenste. Dat is drie bovenste sferoot van de bina, oftewel die Abu in Ima, de hogere Abu in Ima zijn. Die dus die bekleden de Abu in Ima. Kijk, okay, wat is in de hogerste hogere Abu in Ima? De bina, over welke bina spreken we? Bina van de Arihantin. pin is binnen de de Abu in Ima. Ja of niet? Binnen die, bin, die Bina van de Arichanpien is binnen de parzofiem van Abba en Ima en Jissel. Dus de drie bovenste, nog een keer goed opletten, dat is, is radicaal, absoluut belangrijk om dat goed te weten op de boom des levens. Ja, we hebben dat geleerd. Dus de drie bovenste van de Bina van de Arichanpien bekleed. Of bekleden de parfum, aber en ima, de hoge, aber voor ima. Ja, en de, de zeven onderste van de bina van de arigantin. Dat die bekleden de de ish sud Israël en tuna. Dat je het begrijpt. Het, het verschil is natuurlijk aber Ima. dat is een bekleding. op de drie bovenste boven op de drie bovenste van die de bina van de arigantin. Dus dat is wat hij zegt, maar hij zegt gewoon, zegt ah, dat is drie boven, dat de, uh, de letter jude, van de naam van de Hawaïa, van de parsoe, van de bina, van de arigenbeen, dat is eigenlijk, dat is de bina zelf, dat wil zeggen, drie bovenste van haar, bedoel ik, bedoel dit is drie bovenste van de bina, van de arigenbeen. We gaan, en hij zegt, en die zijn de hogere aboeïma. Wat bedoelt hij, die, die zijn? Natuurlijk, die zijn er niet, maar die obzicht, het is niet precies hetzelfde. Hij kan niet zeggen, drie bovenste van de bina van de pin precies hetzelfde is als, als de hogere aboeïma. Maar hij zegt het zo, gebruikt die woorden, betekent dat de hogere aboeïma, die bekleiden deze Drie bovenste van de bina van de eigen piet. En daarom zegt hij dat, is, dat zijn, die zijn drie, die zijn abu, hogere aboeien. Duidelijk. Men vergelijkt dat, men stelt als het ware gelijk aan elkaar. Maar natuurlijk is het een, uh, de ene is binnen de andere is buiten. De ene is innerlijk, de andere is uiterlijk. Okay. Even een principe. Drie, we hebben genaad avira dagje, en die zijn het aspect van een, een dunne, de, de dunne lucht, wie? Die aboïma, die hogere aboïma, die zijn het aspect van, zoals we dat geleerd eerder, die zijn het aspect van avira het dunne avir, de dunne, dunne lucht, betekent uh, de dunne chesadim, herinner je, de chesadim, die... Abu'imah die hebben de dunne chassadim, die chassadim die komen van de gar, terwijl gewoon zon de pin heeft dan de gewone chassadim. We horen chokma satim bij hen en het licht chokma is verborgen in hen, zie je wat hij zegt ons, in de Abu'imah, in de hoger Abu'imah. Omakom gelui, ora gochma. Let op. En de plaats van de onthulling. Wat, wat bedoelde dat de chokma is van hen verborgen? Wat bedoelde hij dat de chokma is verborgen van de eh, hoge aben in Ima? Die hebben het niet nodig. Dat is wat hij zegt, zegt Die hebben het niet nodig, herinner je nog? De hoge aben in Ima, die zijn. Die hebben Chogma, maar die hebben die Gogma niet nodig. Die, zijn, die is verborgen bij hen, want zij uh, hebben voorkeur aan Chassadim. Dat is de eigenschap van die, van die hogere Bina, dus de Abou De drie boven, die bekleed de drie bovenste de gar van de Bina, van de Arichantim. We oor Chogma, en het licht Chogma is bij hen. Uh, verborgen, omakom lui goed kijken, en de plaats van de onthulling, van het licht van de gochma, is in de zaad van de bina, in de zeven onderste van de bina, van de uh, arichanpien, goed kijken, waar, het, waar en waar, en welke plaats, Welke uh, plaats van de zeven onderste heet Jersoet? Ook hier bedoelt hij niet dat die Bina, de zeven onderste van de Bina heeten Jersoet. Maar dat de bekleding van de zeven onderste van de Bina, deze of die heet, of twee partsoef, die heet En Eigenlijk, maar hij stelt het gelijk aan de zeven onderste van de Bina. Want, eh. Uh, op dezelfde niveau staan ze, de ene is binnen, de andere is buiten. Natuurlijk is er een verschil, maar tegelijkertijd is er ook gelijkenis aan elkaar. Zes. Shem Heiri Shonada, dat is, let op, deze Jesu, die in de Heiri Shonada, de eerste letter hei van de naam van de Ja De hele Hawaii is Bina. Dus, maar de eerste is, was het Chokma. van de Bina? En deze is dan de, de, de Bina van de Bina. Dat is de Heerischona, de eerste letter Hei van de naam van de Hawaïa. Dat is Jezus in deze, deze algemene partsoef van de Bina. Wij kennen daarom zeven Nikraïm, Ahava, let op. En daarom heten ze, die Jezus heten Ahava, liefde. Duidelijk, Abba en Nima, die heeten ah, Maar hier hebben, die heeten Ahava, deze Jirsut. Die bovenste, die heeten Chochma, en deze heeten Ahava Liefde. We hebben dat geleerd, dat Chochma is, uh, zoals we dat geleerd, Yudke, kei en Yud is vrees. Ja, herinner je nog. Zoals in het begin, we hebben geleerd, Yud is hiera uh, is vrees de vier elementen hebben we in de naam van Hawaï bestaat uit die vier vier categorieën. De eerste is Yud is vrees, de Hira, de tweede letter Hey, de tweede, tweede letter van de naam van Hawaï, de eerste letter Hey is Ahava, liefde. De derde is de Torah. De derde letter wave van de naam van de Havaya Torah. En de vierde is mitswa voorschrift. Zoals in de herinnering nog in de rechterkolom hier op dezelfde pagina. In de regel 4 uh, en 5. We hoop ik u dat in Jana. En dat is het tweede voorschrift. Batar Haira na de vrees. Ach zo, een name Omdat, waarom is dat zo? Waarom heet het Ahava, liefde? Omdat deze Hochma ontvangt de Hochma, omdat deze, nog een keer, omdat deze Hochma ontvangt niet van de Hochma van de Arikan zelf, let op, Elamia maar van de bina, van de bina, van de arichanpin, welke bina, is hier kanaal is vreis, tijdelijk, dus, niet van de, arich, niet van de gochma, van de zelf, want die is de gochma in het hoofd van de arichanpin, en die die schijnt niet gedurende 6.000 jaar schijnt wel, maar wij, eh, het komt niet doorheen in de, eh, als het ware eh, het is verstopt. En, eh, maar wij ontvangen alleen van de bina van de gogma, van de bina, dus de bina die dan eh, die opstijgt bij onze opwekking naar het hoofd van de roos en daar wordt zij dan tot Gochma, maar dan is het ook weer Gochma van de Bina. En daarvan we ontvangen, ontvangen gedurende 6.000 zes, jaar. Niet de Gochma, echt Gochma, maar Gochma van de Bina. Dus Bina, die komt in het hoofd van de En zij worden uh, dan Gochma, maar wel Gochma van de Bina. En dat is hier A. Uh, dat is... Uh, heet deze heet vrees. Kijk hoe geweldig, dan weten we dat niet, de jude de ware Jood van de Hawaia, van de gochma's Stima, van de ware Chogma heet vrees. Maar alleen die van de bina die heet vrees. Waarom? Omdat de bina, zoals je ons had gezegd, de bina die vanaf de bina, vanaf de bina, begin, vanaf de bina beginnen de Dinim. Met bina zoals zegger Vanaf de bina, de bina worden de dinim opgewekt. Nog, het is nog potentieel, het is nog naar kracht. Maar, uh, uh, maar toch wel vanaf de bina beginnen nog beginnen te dinim En daarom overal waar de dinim zijn en omdat de, van de bina de dinim beginnen, daarom heet het. Hier vrees, duidelijk, er hoeft niets anders te zijn, in, de, in de, deze wereld is vrees nodig om die nodige beperkingen te, uh, op te leggen aan zichzelf, omwille van de correctie, omwille van het komen tot het doel van de schepping, is, kan er anders is het onmogelijk, dan hebben wij de rechterkant, de linkerkant, en daardoor worden wij tot de schepping. Alleen dat maakt uh, ons tot uh, de autonome schepping, Die zelf kiest, die zelf bij machten zelf kiest wat hij wil doen. Op welk moment dan ook in zijn ontwikkelingsfase. Tien. Vom er de a ite hederet ba vilo nav kamin elifle alvin shah bina me yo heder tamid bechomma veynat valif nifredet mimena leolam eniu havedi onz de stelling vad uh, for fortreffelig is Leto. En dat soort dingen probeer i, uh, in de diepste, diepte van jezelf dat in te laten keren. Want dat is de essentie van alles. Van, dat is de, de, de essentie van de formule van de redding. Tien wel meer nee je zegt, die je het ba, dat de vrees, is aangehecht daarmee, daar, daarmee aan de liefde. En die gaat het nooit verlaten. Die gaat ver, het nooit verlaten. Kijk naar nou wat hij zegt ons. Shabina me Yochede tamit Wat betekent dat? Dat de, dat de Bina is altijd verbonden met de chokma. We zijn me vrijdet met en nooit wordt ervan van afgescheiden. Kijk wat hij zegt: ons. 12. Naar de punt. Ova wat komt er van 13? Niemt zet ima ma, Gam hochma. Wie hochma, hochma, hochma, tamide zo bazo velot imtza leolam hochma bli bina o bina bli hochma kijk wat je zegt u wachol en op elke plaats is overal Zo yes bina waar de bina is der din zet bleekt dat samen darmei uh, noodzakelijkerwijs of onvermijdelijk bevindt zich daar ook de chokma. Ki chokma of bina, want chokma en bina, 14, dvoekot tamid zobazo, zijn altijd aangehecht aan elkaar. Welho tim tsalom, let op, en jij vindt nooit, jij vindt. Uh, nooit de Gochma, je vindt nooit, nooit Gochma zonder Bina, 15, of Bina zonder Gochma, kijk wat je zegt ons. natuurlijk dat wij door ons, um, wanneer wij spreken van de Bina, dan doen wij dat als het ware bij het behoeven van een uiteenzetting, analyse, de twee, als het ware, scheiden die van elkaar niet scheiden, maar we behandelen dan de Al Dan behandelen we de Gogma. Maar in werkelijkheid, dat is alleen ten behoeve van de studie, doen we dat uh, waar het nodig is. Maar in werkelijkheid, die zijn on, onscheidbaar van elkaar. Eik het is. Zo moet het ook bij ons zijn. Omarsmiyano vazé, zestem, shafal, pis, kadma, hier, a. Zeifentin de hainu, bina, altit, ashi bina, blih, ochma, we hebben de pikuda tien jaren, ze hier hebben hochma altit, a, ze hochma blibina, elat trinta, ze jes hochma, gamba pikuda kadma, a, bina, eenentwintig gamba pikuda, bibi pikuda tien jaren, kijk hochma, u bena kololot, u baot, tweeentwintig ואינן נפרדות לאולם, אלא אנו מחנים, תריאן תוינתח אותן, לפי השליטה. כי כיב הפיקודה הקדמאה, פירן תוינתח, שהיא אבו ואימאה עליין, וגרדי בינה, שהן עצם, פייפן תוינתח Hibina Weiken 26 Korim La Ira. We gaan Bapikuda Tiniana 27 Ikara Shlita Hi Kochma Iken Ano Korim 28 La Hava. Nou it is, um Hier is de reden. Hier is de the... ware hemelse man. Hij He vindt het nergens, nergens. In geen kerk, in geen synagoge, in, uh, niet op Yom Kippur, niet op allerlei, niet op de kerst uh, de, uh, waar de mis wordt, mis, weet het, uh, wordt uh, gezegd. Een hele nacht gaan ze daar uh, zogenaamd bidden en allerlei andere dingen doen. Dus, alles is prachtig en mooi als cultuurverschijnsel, religieus, cultu religieus verschijnsel. Mooi en prachtig met al die glimmende dingen, allerlei ka kandelaars en allerlei andere dingen. Maar het helpt niet. Het brengt een beetje sentiment en kijk nou wat na de kerst gebeurt. Allemaal gaan ze nog voor de kerst gaan ze al afspraken maken met psychiaters, met psychologen, al voor de kerst, want men weet al, <laughs> dat na de kerst, dat men klappen van de zweep krijgt, want dan, waarom is het zo? Omdat men geeft zoveel gevoel, sentiment, en dat heeft niets te maken met het geestelijke. Zoveel gehuil, sentiment, heeft dat iets te maken met Yeshua, met de kracht van Jeshua. Heeft Yeshua iets te maken met de aardse traantjes. Met al die trad traditionele vieringen van iets wat van zijn geboorte of zo so iets. Hij zou het verschrikkelijk vinden over wat ze allemaal in zijn naam doen. Want dat helpt niet. Voor geen millimeter helpt het. En hier is het, de, hij zelf, Yeshua, sure, verbonden absoluut met Hashem, dat spreekt via de zoger uh, en geeft de reddende kracht en niet blabla. Bla. Christelijke of, of Joodse, of uh, weet ik veel, uh, Indische, van, van alle andere blabla. Uh, bla. Dat helpt niet. Alleen dat brengt uh, scheidingen onder mensen. Maar die hebben zo'n minhag, die hebben zo'n traditie, die anderen hebben zo'n traditie. Terwijl Hashem heeft geen traditie, Yeshua kent geen traditie. Aan de mensheid is gegeven via, via Israël, die ook in elke mens is, is gegeven de redding. Alleen de redding hebben we nodig. En niets anders. Geen kennis. Kennis komt erbij om te weten hoe Hashem te dienen. Daarom, daarom leren wij al die Svirot en alle andere dingen. Om te weten hoe komen wij in eenheid met Hem. En niet dat hele kennis van de Svirot en, en, en, en andere dingen. Laat staan. Uh, uh, uh, voorschriften zoals zij dat leren op een primitieve manier dat het niet helpt en kijk nou wat hij nu ons vertelt kijk nou die wat betekent deze verbondenheid tussen uh, vrees en liefde en, die, en aan de ene kant en in de taal van de zorg en de hoogmaan, de binah, aan de andere kant in de, de taal van de Kabbalah, de 15. Kijk nou hoe lange zin, maar één zin. Kijk nou hoe veel regels zijn. En het is zo so vloeiend Het is dat geen storing. Ik voel het net of het een bestaande uit vier woorden Heel iets anders. Kijk nou deze taal en de taal bijvoorbeeld van Slavia Sulaam. Heel andere taal. Dag en nacht. Het is net als van Saturnus. De afstand. Als van Saturnus tot het uh, kleinste korreltje. Eh... Um, aan de bodem van de zee, van de, van, de, van de oceaan. En tegelijkertijd, absoluut noodzakelijk, die Shlavia Sulam, die ons de eerste eh, eh, stappen liet maken in het geestelijke. Want om te goed oriënteren in het geestelijke, om te zwemmen goed, in, het, in de zee van het geestelijke, moet je, moet je eerst, moeten we eerst uh, op twee voeten komen te staan, en, en de eerste stappen kunnen maken. Daar hadden we, hebben we, en dat blijft steeds geldig, die Slaweer Sulaam we hebben geleerd En het is ook nog handig, om steeds, uh, dat die in nu en dan, steeds regelmatig te herhalen. Want dan zal je zien steeds, in jouw groei zal je zien en hoe uh, nog diepere lagen van Shlavia Salaam, die jij toen nog niet had gezien, bij dat eenmalige, de eerste, uh, de eerste beluistering en, en werken eraan. Steeds een lesje doen en dan verder nog een lesje doen wat je kan, wat je een beetje aan, wat je over hebt, laten we zeggen, wat je aan tijd over hebt, na alles gedaan te hebben van je uh, lopende studie, wat je nu moet doen, op het gedurende een, een bepaalde week, dat jij ook, heb je nog even een half uurtje of een uurtje, oké. Okay. Pak je dan een half uurtje, hoort het ook mag zijn. Pak je dan een stukje, pak je weer, slaweesula. Ga je weder, verder dat bekeken, nog een keer bekeken. Beluisteren. Dan je zal zien hoe ver jij vooruit gegaan is. Je zal het heel anders ervaren. En zal je ook opbouwen, ook de studie die je ook nieuw leert. En niet denken dat het was toen, toen. En, uh, en nu niet meer interessant. Ik heb het al gehad. We hebben al een, een, een examen al gedaan. En dan moet ik we... Vergeet het maar. Vergeet het. En dan die aantekeningen die... Van wat hebben gedaan. kunnen we gewoon in, uh, in een probleemant doen. Nee, het is, blijft geldig. blijft werken in ons. Regel 15. Om bij basé. En hij... Laat ons daarmee weten, zestien. Sjaaf al pi, sja maar dat ondanks het feit dat hij zei. Kipikuda kadmaa u hi dat dat het eerste voorschrift is vrees, 17. de einu bina, dat wil zeggen bina, altit ache i bina blichochma. Uh, vergis je niet door te denken dat, de bina, dat het Bina is zonder chogma. 18. We gaan en zo ook bij Peku, in Jana Shiyava in het tweede voorschrift dat liefde is. De heino, dat wil zeggen, chogma, dat wil zeggen, chogma. 19. Altijd a. Shoe je Chogma blieb Bina. Vergis je niet door te menen dat dit Chogma is zonder Bina. Ela maar 20. Shoe yes je Chogma ik kadma. Maar dat moet weten, moet maar weten dat er is Chogma ook in het eerste voorschrift. Wees bina en er is bina de regel 21 ook in het tweede voorschrift. Die Hochma obina want Hochma en de bina klolot die zijn samengevoegd aan elkaar. Ubaot ja, het en komen samen. 22 we nifradot leolam. En worden nooit gescheiden. Ela Anu Mechanim Otan lefi Aslita. Maar, let op, maar wij noemen hen volgens de heerschappij. betekent, uh, welke altijd hebben we dan? Gogma de bina, maar als het bina in bepaalde toestand. Uh, Bina daar eh, onder alles, Gochma en de Bina zijn onder paraplu van die Bina, dan noemen we dat Bina. Duidelijk. Wanneer het Gochma en de Bina is, altijd zijn ze samen. Maar Gochma domineert, oftewel heeft de kracht, meer leidende kracht, daar in die trap treden. Dan zeggen we dat het Gochma is. Maar altijd onthoud het een goed, wat hij ons nu vertelt dat die beiden zijn verbonden met elkaar, alleen in de verbondenheid tussen rechts en links, alleen in de verbondenheid tussen vrees en liefde, kan men de ware realiteit ervaren, en de redding voelen in zichzelf. Redding voelen komen in jouw eigen kilim, in jouw wa waarneming. Ki 23 naar de koma. Kieba pekuda a, abo imalay. Want in het eerste, en nu ga ik koken, goed wat hij zegt. Want in het eerste voorschrift dat 24 abo en de hoge abo ima zijn. We gardebina de Bina en ook die zijn ook de Garde Bina, oftewel die de gar van de Bina, van de Arikan Dat is het eerste, zie je, dat is het eerste voorschrift. Zo, so en het Bina dat het de Bina zelf is. 25. In Ei, Karaslitahi Bina. Daar let op is de essentie van de heerschappij is aan de Bina ligt. Bina daar heerst. Bij Abouima, ja, is de Bina. Bina heerst daar, of niet? Herinner je nog? Want daar, wat is dat? In de hoogere Abouima, die willen alleen, wat willen zij? Alleen maar chasadim. En dat is de ware eigenschap van de Bina. Wij zeggen anders, dat dit hoogma is, eh, ten opzichte van de lagere Bina, normaal zeggen we dat zo. Maar naar krachten is het Eigenlijk, de, zij zijn, de hoge abuweïma, die, die kiezen voor chassadim. En dat is de eigenschap van de bina. En daar heerst de bina, de kracht van de bina. Welke, ik la ira, en daarom noemen wij dat haar ira, daarom noemen wij die, die, die de hoge abuweïma, noemen wij die hiera vrees we gaan, we de indiana, en maar hier, in het tweede, voorschrift, 27, ikarashlita, hi chokma, de, essentie van de, heerschappij is, chokma, ja, want daar, die wordt al een chokma in hier Alken anukorimla, anu korim la daarom nu weer dat, Ah, waar, liefde. We zeggen, hoor, zei waar, het is kracht. en onthoud dat, en um, vergis je niet. En nu, natuurlijk komt dan bij jou een vraag van, hoe komt het dan? Hoe komt het dan, zag je, zeg je dan, als wij dan opstegen op de boom, dus leven. Ja? Als wij op, doen opstegen, ja, komt een bezwaar bij ons nu. Gewoon, als we dat gewoon, wat we horen, dan kunnen we zeggen, nee, maar het is toch zo, dat als we opstegen, in onze, in laten we zeggen, tinsgerod, als we opstegen vanaf Zeer en naar de naar de Bina, dan stegen we op eerst naar, waar, naar onderste Bina, ja of niet? En hij zegt hier dat de onderste Bina heet Ahava liefde. En de bovenste Kom daarna. En de bovenste heet hierafreis, Vrees. Hoe komt het? Ja of niet? Het is tegensprekelijk. Het lijkt ons, dan, dan, is het, dan schijnt het zo te zijn, dat als we opstegen naar de onderste bina, die is heftig, die is of die, die, die liefde is, dan komen we eerst tot liefde. Ja, in de zat van de bina. En daarna, vervolgens, komen we tot vrees. Precies, precies. Hier zit mijn, uh, mijn vrouw zit achter en zegt, dat is het verschil tussen, de, dat moet je wel weten, de verhouding tussen, het verschil tussen de verhouding van lichten en kilim. Eigenlijk. Als wij komen in onze kilim, naar de onderste binnen, na, dan natuurlijk, uh, in, uh, natuurlijk dan, uh, ervaren wij dan eerst, Jira, vrees. En als we dan opstegen. In onze kilim. Naar de aboeïm. Dan ontvangen we ook de liefde. Dus het ligt erg goed. Klap, erg goed. Een, een chocolaatje voor. Uh, voor. Uh, Luba, voor mijn vrouw. Zij heeft het verdiend. Want erg goed. Dat het nog dat in de, dat het steeds in de gaten houdt. Dat, dat, dat, dat is het. De verhouding tussen lichten en kelim altijd nooit vergeten het vergetende. Um, 29. Maar van boven gezien zie je dat van boven gezien, van boven naar beneden, is eerst komt vrees, zie je dat, hebben we van boven. Eerst vrees, hier en daarna, liefde. Maar bij het opbouw, nog een keer, zoals we dat gezien nu net, is, is het omgekeerde, hier en dan vrees en daarna, lief. Alleen dat weten, dat wij weten dat het zo is opgebouwd, dat de boom des levens, de eeuwige wetten van het heelal zijn zo opgebouwd, alleen dat moet ons een soort opluchting geven, en eh, een, het volledige vertrouwen, dat in elke toestand, hoe ik het ook ervaar, als ik ervaar hiera, als ik ervaar Vrees, dan weet ik, moet ik altijd wel uh, geduldig zijn en weten dat daarachter, nog een stukje verder daarachter, daar dieper, daar zit de liefde. En het is geweldig dat mij dan getoond wordt, dat met dienium getoond worden. Natuurlijk dat ik niet zelf de dienium opwek. Ik in, in, uh, bedoel uh, koschere dienium opwek in mijzelf. En niet door uh, uh, zondig bestaan. Maar als ik alleen dat weet. Dat achter deze dienium zit wel liefde. En dat aan mij is het gegeven. Aan mij is gegeven dat eh, uh, de stok van een dirigentenstok, om te zelf te diri dirigeren, om zelf te bepalen, uh, inspanning even dan verder te leveren, om vanaf, door de dienium heen te komen, niet nemen borreltje, principe van nemen borreltje, maar en doorheen te worstelen. En dan kom ik tot de Ahava, tot de liefde. Om tot de liefde te komen, tot de ware liefde te komen, moet ik worstelen, worstelend doorkomen door de liefde. Want anders kan dat niet. Je moet het verdienen. Je moet het verdienen in de zin van, de verdienste is alleen maar anders dan in onze wereld. Maar de verdienste is dan de overeenkomst naar regenschap. En dat gaat nooit weg meer. Heb je dat in één keer verdiend op deze bepaalde traptreden Gaat nooit weg. Want jij zondigt niet. En, uh, niet opzettelijk. Het gebeuren wel, er gebeuren dingen. Het komt wel... Uh, van alles kan uh, komen gedachten. Die, die, die Dan kunnen de mensen wel extra, extra um, werken... Um, geven, doet er niet toe, maar dan jij weet, dat het alles altijd in jouw eigen bereik is, het is niet in onze kracht, want niet wij uh, liefde kunnen hebben, <laughs> mens kan liefde hebben, dat is belachelijk, maar wij kunnen wel door door te worstelen, uh, lang, door de dinum heen, kunnen wij de liefde ervaren, dat is, uh, de liefde is dus wat wij leren. Het is dan, voor ons, wat, wat ons betreft, is het juist omgekeerde. Voor ons betreft is dan, wat ons betreft, is dan de Abouhima is de, de, de ware liefde. Want wij van beneden naar boven gaan. En dan is dat Ima dat is de toekomstige wereld. Dus We zullen dat leren. Ima dat is het ervaren van de toekomstige wereld. Niet na de dood, niet... In hier namals, zoals die primitieve, zoals die primitieve beelden in die zij beschilderen, al een paar duizend jaar. Maar de toestand van, we zullen straks dat ook leren. Dat, ah, de toestand van hier, wij komen tot Abba in Ima, de hoge Abou Ima. En dat is altijd in onze web, dat, waar is die Abou Ima? Er bestaat natuurlijk de Abou Ima van de wereld, dat is de hogere Abou Ima, die daar waar enkelingen daaraan komen. Maar er bestaat natuurlijk in mijn eigen kilim, in elke dienstverrot, heb ik ook de plaats van abohima, de hogere bina in mij. Wanneer ik kom dan tot die hogere bina in mij, dan kom ik tot een hoger, dan kan ik er eh, ontvangen van alle hogere bina's, van alle hogere aboïma's die boven mij zijn, tot aan, let op, tot aan de hoge abouhima van de van de uh, atzilud, de ware abouhima van de, de hoge abouhima van de atzilud. Alleen, ik ben daar nog niet, duidelijk. Alleen, ik sta op mijn trap in mijn uh, een bepaalde uh, ab, hoge abouhima op mijn niveau maar die zijn altijd verbonden met elkaar, alle hogere aboehimmels zijn verbonden met elkaar. Met andere woorden, ik ontvang dan in mijn tien sferot eh, die ahava, de liefde, daar gaat het om. En natuurlijk, wanneer jij opstijgt naar een hogere traptrede, en daar ga je ja, die de overeenkomstige eh, ab, hogere aboehimmel van die hogere traptreden ga je beklimmen, dan zal jij ervaren intensiever, krachtiger hoger er, ervaren die ahavadi liefde die schijnt ook van alle hogere, abu, hogere abu Imas die tot aan die abu'ima, de hogere abu'ima vanuitziet, want jij bent dichterbij dan ontvangen ze ook uh, de openingen ook bij jou zullen, uh, zullen wijder gaan, open gaan. Enzovoort. Hij zal al heel andere smaken ervaren uh, dan op een lagere trap treden. Dus boven verstand. Oh, boven verstand. Altijd boven verstand gaan. Dat je, huh? dus en daarna komt een vrees uh, en liefde. En daarna... Precies, erg goed, erg goed. Dan kijk wat het is. natuurlijk is zo. Dus eerst vrees, eigenlijk vrees betekent ervaren nog van die, van die dieen, lagere toestanden. En dan door te gaan boven het verstand, komen we tot liefde, tot ahava. Precies, precies wat we leren met Yeshua. Niets anders. Yeshua is ook bina. We zeggen nu abo yima, we gebruiken die, deze krachten maar het is, het is niets anders. Op de schaal van de zielen is het Jeshua duidelijk. Uh, hier spreken we op de schaal van de schaal van die werelden, geestelijke werelden. En dan gaan we, hoe gaan we dat, hoe gaan we altijd te werk? En daarmee bereiken we ook de naam van van K Waf K, van de barmhartige schepper, hoe? Wij beginnen opklimmen, ja, maar andersom, dus van boven is het, begint het met van boven begint het met vrijs, ja? van boven naar beneden. De naam van Jut Wafkei. Goed opletten. De naam van Jut Kei -ke van boven naar beneden. Zoals Hashem dat van boven straalt, is diepste, de diepste diepte. Is Jude is vrijs. Daarna liefde. Daarna nog lager is Tora. En nog lager is het voorschrift. Dat is de, naar de um, hiërarchie van boven gezien, van boven naar beneden. Maar bij ons is het omgekeerde. Religiële. Bij ons is het omgekeerde. Bij ons beginnen we met mitzwa. Eindelijk. Uh, sorry, sorry. We beginnen met... Uh, we beginnen met... Met lief, sorry, maar we beginnen met, sorry, neem ik al, niet mee, ja, twee woorden, zeg alleen maar niet verder, want dan, waar ik sta nu op dat moment, en, en dan uh, moet ik dan van één planeet naar een andere als het ware, uh, verplaatsen, en die, die, die, dat is, uh, uh, dus uh, gewoon in één woord, twee woorden, niet meer, dan is het voldoende. Dus, hoe gaat het bij ons? Wij gaan van beneden, wij gaan het naar Kilim, ja, in onze Kilim, hoe doen we in onze Kilim? Opbouwen de Kilim voor het ontvangen van de naam Hawaii. En wat is de naam van de Hawaii? Dat is de naam het, de ervaring binnen ons van de onsterfelijkheid, van het eeuwige liefde, van van barmhartigheid van Hashem. Hoe? Altijd begint het met Jira, dus omgedraaid, omgekeerder dan, van, dan wat eh, wij zien van boven naar beneden, van de hogere naar lagere. Maar bij ons is het, omdat wij opstegende zijn, en niet afdalende zijn, zoals Hashem die doet het afdalende zijn, kracht naar beneden. En wij zijn opstegende, daarom beginnen wij in met onze kilim stap voor stap op te bouwen. Ja, wij bouwen wat niet licht in kilim. Dan eerst ervaren wij in onze kilim, weet, äh, in äh, onze correctie, ervaren wij jira, vrees. Daarna ervaren wij de liefde, Let op, en pas als derde, het derde element is Torah, en het vierde is het voorschrift. Kijk nou hoe de ware toestand in het geestelijke, hoe dat gedaan wordt, moet hoe, op, hoe de naam, de naam moet op moeten we opbouwen in onszelf. Niet het voorschrift als eerste, want hoe kan je een voorschrift doen, hoe kan je naleven een voorschrift als je niet weet hoe, en hoe moet je het leren in de Torah, enzovoort. En om Torah, de Torah te leren moet je eh, liefde hebben, zonder liefde is geen Torah, betekent om Torah te leren kan een mens alleen maar in verbondenheid met de Hawa, met liefde met de verbondenheid met Yeshua. Anders is het geen Torah. Anders is het zie dat want uh, die ja, Hava liefde bij ons bij het opstijgen naar het geestelijke in onze toestand om naar bij onze opbouw moeten we eerst Hava doen voor de Torah. Daarom uh, alleen bij de Torah kan alleen maar vruchten werpen geven, alleen bij iemand die liefde in zichzelf heeft, of lief en liefde ontvangt, en dat is, via Yeshua is geen andere liefde in, op de schaal van, van de zielen. En daarna, komt het mitzwa, komt het de voorschrift, dat wij dat het dat, dat halen ook, tot de voorschrift toe, want voorschrift betekent al, het brengen van het licht van Hawaï helemaal naar de eh, naar de malgoed, naar het Koninkrijk van Hashem. Eh, de regel 29 We zijn oman ihu rehibu shalim da 30 ahava rabba vikhule da hu dikhtiv vayomar vayomar lakim hi or einen deru piru היא ברשית מאמר תויינדרתח סתים סתים אי ויקר גילוי של ברשית מתחיל תויינדרתח מים במאמר אי אור שהוא סוד עליית הבינה שהוא תויינדרתח רשית El harosh d'arich hanpil. Shehuzeret sham lefhinat v'afendert hochma kanal. Punt With the Shomer dat is what he said. This over. Humani hu rechim And we, what is it? De volledige livde. De hele livde. De ook vraagt zich af. Da waar dat is de grote liefde en zo so We daar hoe dichtief en dat is wat geschreven staat in de in the, in the, in de Torah, in de briefsiet, in de scheppings. Daar. Waarom hadden we kim, waarom hebben hier en elokim zei zei het licht. De uitleg. Kie brisheet, want het eerste woord brishit Maar maar satin, dat is het verstopte uitspraak. Ja, net zo net als de uh, Net zoals de chokma van de Arikantin is verstopt, zo so is ook deze Breshit is verstopt. Dat betekent, wikar giluishel Breshit en de essentie van de onthulling van dat woord Breshit, waarin alles in sublime vorm, alles bestaat in dat vorm, in het eerste woord van de Torah. De essentie van de onthulling van dit de, woord Breshit. Maar hier begint, 33, bij mij maar, maar or, Begint bij het uh, uitspraak hi hoor. Zij het licht. Zo ja, wat betekent die, doet op wat die zegt Kijk nou, wat hij ons leert. Wat betekent die hi hoor, zal het laten... Zij het licht. Wat betekent dat? Dat dat is... Wat betekent dat, kijk nou, wat betekent dat op de... Eh, in de Kabbalah In de, in het geestelijk proces van het... Van in zoals wij dat leren in de Kabbalah. En dat is de essentie van het opsteigen naar de Bina, welke Bina Rishid is, de eerste, Rashid is de eerste, de 34, goed, goed, elke woord, horen wat hij zegt. El haar roos de Arichampien, naar de roos, naar het hoofd van de Arichampien. Shekhose res shamle finat chogma, dat zij daar weer uh, terugkeert om daar tot, tot de chogma te worden. Dan wordt ze Chochma daar in het hoofd van de Ariechampin, kanal zoals boven gezegd 35 na de punt. Wat is Bina, Yachet, Shem, 36 Awaraba. we ze so I, Or. Ki, 35 habina al Tale de arihantpin om Or el kolf 38 haulamon. Wat ahava rabba? Schehi chokma ubina. Kijk wat je zegt Wat betekent die volle liefde, hele liefde en zoals gezegd wordt ook. Ahavarabba, de grote liefde. Wat betekent de grote liefde? Liefde hebben we geleerd al, maar wat betekent de grote liefde? Let op. We aas 35, en dan, nee. dus wanneer de bina dus opstijgt naar, de, naar het hoofd van de Arigantin, en daar wordt tot de Gogma. We aas red Chokma, en dan heet Chokma en de Bina samen, heeten in de naam Ahavaraba, de grote liefde. We zes soort maar en dat is de, de, het geheim van de uitspraak Ji Oor, zei het licht. Ki zeven en habina, van de Bina, op, op, opsteeg, opgestegen had naar de Ariganpia, Oumušpaat, Oor el Koleulamood en geeft licht in overvloed, geeft licht aan alle werelden. Basot in het geheim van Ahwarabba, grote liefde. Welke grote liefde is Gokma en Bina. Nou, kijk, dat is wat de grote liefde is. Dat is, kijk, nou, wat leren we, wat de Zoger zegt, de grote liefde. En dat is wat wij leren ook, verbinden. Verbinding leggen, tussen de Torah, de Zoger en de taal van de Kabbalah. Dat is één. Duidelijk. Zie je dat? Hier, hoor, wat betekent zij het licht? Nou, vraag maar aan alle... Aan alle wijzen hier op aarde. Met inbegrip van, de, van het Vatikan. Jij ja, zult een, een mooi een, een verhaal krijgen. Van dan beschrijf ik zo een beetje. Filosofisch, religieus. Kinderlijk. Maar kijk nou. De verbinding. Tussen de Torah. Zoger. En de Kabbalah taal. Alleen dat is uh, origineel oorspronkelijk uh, dat uh, wij verbinden dus uh, deze uitspraak wat die in de Torah is hier hoor, zij het licht ja, ze het licht dat is dan die grote liefde zij het licht, dat is in de Torah grote liefde is havaraba is wat de zoger dat vertelt ons de grote liefde en in de taal van de Kabbalah zien we dat het wanneer het gebeurt, uh, wanneer de Bina opstijgt naar, de, naar het hoofd van de Arig en En daar wordt zij tot Chochma en daaruit geeft zij dat licht. Chochma aan de hele wereld, aan alle werelden. Als grote liefde die Chochma en de bina is. Want dat is de bina, die geworden is tot hoogma. Dan hebben we een hoogma en de bina samen. De regel. Zo goeden nog en nog een stukje. We ze. She om Bet in zit rin, id parez ahava rechimo 41, de kutsho It Id man de rachim lej v 42 eatley, i outra, orka de jomin. De volgende pagina kuf uh, Tzadi Gimel. Wie dat wie dat niet heeft gecorrigeerd? Ik denk iedereen van jullie heeft gecorrigeerd. De pagina nummer Tzadi Kuf, Tzadi Gimel. De rechter Kolomba Sulaam de Rachim le le mari. nina. Dus dat was de eerste regel. En, afilu twee huu natil nishmatha wihule. Walda. Or, drie de ma se brisit, nafag levata, Agnis. Kad, vier Agnis, nafag dina, kasia. In de regel vier. Na in plaats van het de eerste komma maken we zetten we een punt. En um, we keren terug naar de vorige pagina. 192 de Hasulam, de linker kolom, de regel 40. We zeggen zo, dat is wat de zoger zegt. Betrin in het Door twee kanten wordt de liefde van Hakadosh Baruch Uitgelegd. 41. It man de Rachim Er is iemand die heeft hem lief. met gode lei le. Omdat hij rijkdom heeft. Deze mens. Orga de jamin. Die lengte der dagen. De volgende pagina. Hasulam. De rechterkolom De eerste regel. We goele, enzovoort, dat hebben we geleerd. We rachim en wie heeft zijn meester lief? Kammer dit niet, dit niet En, hij heeft zijn meester lief, kammer dit niet zoals we dat geleerd. Dus aan de andere kant, de andere kant van de medaille. Afilu huutwe natil nishmat ga, zelfs wanneer hij jou ne ne ontneemt van je, en dan blijf je toch hem lief hebben, enzovoort. Waar daar oor drie de maas en da daarover is het ges dat ges ges ges geschreven, over daarover is geschreven, oor de maas het licht van die dus de scheppingsdaad, dus het oorspronkelijke or, licht, drie, naaf dat uitkwam, oftewel verscheen, olivatar agnis, en vervolgens werd verstopt. Ja, we hebben dat geleerd, om Hashem heeft dat zo gemaakt, kad agnis, wanneer dat licht, oorspronkelijke primair licht, werd eh, verstopt, dan toen eh, kwam een harde dien uit, het een harde dien, ja, om twee, twee kanten te scheppen, om, dat, om de mens geen corrupte liefde, om de mens in, in gelegenheid te stellen, om geen corrupte liefde te hebben voor de baas, maar om een volwassen liefde te hebben, wanneer uh, hij jou goed of kwaad, doet, of zowel, Hashem doet geen kwaad aan de mens, maar de dien, de mens kan ervaren als zwaar, als zware last, en dan moet je ook dan Hashem lief hebben, net als wanneer jou voor de wind gaat. Vier naar de punt. Pirush naar onze punt. Ki Omer lehalan. En dan aan het einde van de regel 5. het puntje ook weghalen. Zes hi or lam ha haze. We hi or lam zeven haba. Pirouz. Kira e. no Kira a. שאין העולם הזה כדאי זה אחד אחד להשתמש בו. עמד וגנזו בעולם הבא, שהוא למעלה נכן מפרסה, מגו מאוהי דארי חנפין, ששם הוא בחינת כין עולם הבא. דהיינו במקום עמידת, Abu im alayen, Gardi Garde binah. Amistayavot, bachazze de Shisham pin. Shesham tvalev aparsam avdelet ben mayim shem abu im alayen, u'b'n U ben maim shem yishsut fertin vison. And here vertell ye ons dinge, die. Echt geweldig, geweldig zijn. Let op, let op, elk woord wat hij nu ons vertelt. Ook de definitie, geeft ons een krachtige definitie, een heldere definitie. Wat betekent de toekomstige wereld? Ik heb al eens gehoord, allerlei sprookjes gehoord van die, van die rabbijnen en filialen over de toekomstige wereld. Is het zo'n lachertje, zo'n kinderlijk. En... Laat staan dat de, de anderen, wat anderen daarover spreken, zeggen. En kijk nou wat hij ons nu daar ons nu vertelt. Dat wij weten zeker, wij weten de boom des levens in grote lijnen. Dan kunnen wij dat wel plaatsen. En dat betekent, de boom des levens, betekent dat elke toestand heb je. In elke toestand heb je de boom des levens. In elke toestand heb je die tien sferot. In elke toestand kan je dan komen als je weet waar het is, dan kan je in elke toestand ervaren de toekomstige wereld. Let op. Uh, Pirous, vier naar onze punt. Piroes, eigenlijk. Kyomerle halan, wat hij zegt bovenaan. De regel is. Hi, orlo lama zegt. Wat betekent dat uh, zij het licht? Ja, de Torah leerden hadden uitgelegd. Hier, Oorlou Lama, zij ze, ze het licht voor deze wereld. Hier, wij hier, hi, Oorlou Lama, ba, en zij het licht voor de toekomstige wereld. Wat betekent nou toekomstige wereld? Als je nou hier mensen hier in deze wereld, met inbegrip van alle rabbijnen, en alle gurus en. Uh, en uh, dominees enzovoort so en archiepiscop uh, episkop, uh, weet ik veel en al die al die uh, bekleide, gekleide, gekleide poppetjes, als je hen vraagt wat het is, uh, wat zullen ze jou vertellen, maar kijk nou wat hij ons zegt kijk nou wat die leer van Hashem, wat ze, Hashem zelf spreekt nu, let op Pirouche de uitleg 7. Kiraa want hé. Hey, Elohim, de schepper, zag. je mazekedi, dat deze wereld is niet de moeite waard. Is de moeite waard om uh, hem te gebruiken. Om dat licht, van dat licht, van dat primaire licht, gebruik te maken. Dat betekent niet deze wereld, dat betekent de toestand van deze wereld, van de wens om te ontvangen voor zichzelf verdient niet om dat te gebruiken. Ammaat, toen stond hij op, Hashem, betekent, maakte Gadloed. we gaan zo, baulam ba en hij verstopte hem, dat primair licht, verstopte in de toekomstige wereld. En let op wat hij spreekt over dat primair licht, dat primair licht, is eigenlijk, let op wat ik probeer te zeggen, is eigenlijk de allergenezer. Het ervaren, ontvangen van dat licht van de toekomstige wereld, breekt door alle zonden heen, ontneemt elke ziekte, elke kanker, elke ziekte die daar zou in de wereld, en nog de alle andere ziekten en alles, alles wat hier op aarde, wat men als ziekte en ellende ervaart, dat licht, primeer licht, eh, eh, geneest, momenten, mo eh, direct, als men dat ervaart. Der, in plaats van allerlei stralen, chemother chemotherapie, en allerlei andere die alleen maar mensen mens kapot maken. Let op. Dus wat deed Hashem? Hij verstopte dat licht, omdat deze wereld is, uh, is niet de moeite waard. Betekent wie alleen in deze wereld. In de wens om te ontvangen voor zichzelf leeft. Is niet de moeite waard om hem te gebruiken. Dan stond Hashem op. Uh, en verstopte hem in de toekomstige wereld. Voor de toekomstige wereld. Wat betekent dat? Voor de toekomstige wereld. En nieuw alleen en al de aandacht. Als je hoort nieuw, dan. Uh, wat hij vertelt, dan uh, zal, zullen aan jou al die, deze wonderen gaan gebeuren, uh, waar ik het over heb nu, over allerlei genezingen en uh, vervullingen in het leven, hier op aarde, niet in de, in de hiernamaals, maar hier le Lemala. Wat is dan de, de toekomstige wereld? Welke toekomstige wereld is boven de parsa van, te midden van, in, het midden van te midden, in het midden van het inwendige van de arigampien Dus dat is dan de, de helft van de arigampien Ja, zegt... Daar is de plaats, dus van de helft van de Arichantins. Shashan hoop je naar Daar is het aspect van Ulamaba. Ik had u wel eens gezegd dat Ulamaba begint daar waar de parsa is. Dus de Malgoed van de wereld, dat is het. Het is eigenlijk wat ik jullie had verteld. Wel eens wel we dat ook geleerd. Ook, ook dat geen fout is. Maar dat is dan de plaats, de uitgangsplaats. Al waarbij men uh, ziet, Ulamaba. Men al is, men heeft al zijn drie werelden uh, gecorrigeerd in een bepaalde toestand of helemaal. En dan staat men al aan de malgoed van de Aziot. En natuurlijk dan men ziet, ervaart deze plaats van Gazé eigenlijk Gaze van de Arigant Bien. We weten waar Gazé van de Arigant Bien is. Ja, vanaf de, uh, onze zogarles 51 weten we dat dat daar is het aspect van de olamabad, de toekomstige wereld. Dus eigenlijk, wanneer jij bereikt deze plaats, dan ervaar je dan in jouw tien sferot, in elke toestand. Dan ervaar je al olamabad, de toekomstige wereld. Dan schijnt het jou ook deze plaats van de ware plaats van de toekomstige wereld. De nu, dat wil zeggen, bama koma wie dat, abo lain dat wil zeggen, op de, plaats van de, daar, op de plaats waar staan de hogere aboehima. De gar van de bina, daar, wij weten dat, ja, De gar van de bina, die drie boven staan, terwijl de aboehima, de gar van de bina, betekent de gar van de bina van de arikantin. En die bekleedt hogere aboehima. En aboehima, hogere aboehima staan, herinner je nog, van, vanaf die Leven van het lichaam van de Arie Pien, Daar waar de Bina is. De Bina van de Arichampin is. Afgedaald. Naar het lichaam van de. dat Van het hoofd. En dat is de plaats. Tot, tot de gasee van de. Uh, Arichampin. Dat is de plaats. Waar staat de. Hogere Bina. Dus daar waar de Bina. Eindigt. De hogere Bina. Eindigt. Dat is de plaats. Wat gemarkeerd wordt als Olama Ba de toekomstige wereld amistajamot die welke abbewe ima of drie, die, drie bovenste van de bina die eindigen aan de haze van de arichampin dat is de plaats van waar eigenlijk begint de toekomstige wereld shesham twaalf haparza. Dat daar is een parsa, daar is de parsa die scheiding maakt, let op, die scheid, scheiding maakt tussen de hogere wateren, welke hogere wateren zijn, de hoge Abwima dertien, op een maim tachtonim, en de lagere wateren, welke lagere wateren zijn, jish, sud en zon, veertien, na de punt. En ik heb mata. Daar ik heb een 15. We eenome hier Od. Negeshach, sorry, a. Ah, Negeshach, dus een na het laatste woord van de regel 14 had ik niet goed uitgesproken. Ah gesproken. a or. 15. We eenome hier od. V'yish sud ha-umdim, ik haze adzes ten ha-tabur de arich anpin, shem zaddi bina kanal, inei zeifit in ha-or ganul ze sham, v'einno meer bij hem. Kijk nou, die sekt ons, u vervelkel, waar is de plaats, waar het licht verstopt is, en waar het licht, het primair licht verstoppt is. We hebben het gelert wel eens, maar dat is nu duidelijk wordt dat daar aan de gazé van de Arihantin, daar is het primaire licht verstopt van de schepping. Kimi gazé u mata, want vanaf de gazé naar beneden van de Arihantin, negerzachaor is het licht verduisterd. Dat primaire licht is verduisterd. Vijftien. Het licht van het roos, het licht van de roos, van de daar komt daar niet verder. Wij noemen hier woorden, oh, die schijnt, en het schijnt daar niet meer. Het schijnt alleen, herinner nog, daar is niet meer, het licht van de roos schijnt niet meer. Het licht, het licht van de roos is dan dat primair licht wat, waardoor de wereld geschapen is. We hier zoet om die, en de jirs zoet, die staan vanaf Gezé, vanaf de Chazé, van de vanaf, vanaf de Gezé tot de taboer van de Arichanpien, 16. Shem zat de Bina, welke is zo so zijn, zat zeven onderste van de algemene Bina, zoals boven gezegd werd. Ja, als we dat in het algemeen aspect zien, dan zien we dat het zeven onderste van de Bina zijn, en, en rond de zeven onderste van de Bina, van de Arichan die bekleed en die heersen. Hier, hoor, nee, zie hier dat licht. En dat primaire licht is daar verstopt voor hen. Wij noemen hier bij hem en schijnt niet aan hen. afmaken. Mm -hmm. um, Nee, wij stoppen hier, de, uh, want anders wordt het te veel. Probeer deze les zeer, zeer zorgvuldig beluisteren en al die verbanden leggen aan, aan de boom des levens. Precies de plaats en waar is dat? Waar is de plaats van vrees? Waar is de plaats van liefde, waar is de plaats van uh, de toekomstige wereld, waar uh, schijnt het primair licht, waar eindigt het primair licht, enzovoort.